Thank you.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 journalist, die komt vaak bij de Nots, bij de Nieuwsuur. Uh, de jongens was ook gelieverd. Maar goed, in ieder geval uh, een, een man ja. en vijf kleinkinderen. Mm. Dus alle drie zijn ze dus een man en vrouw. Uh, en ja, schattige kinderen, ja. lieve kinderen, kleinkinderen.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 En hoe kan je je gezinssituatie thuis in Katwijk omschrijven? Was ze enigszins kind of van nog veel broers nee, en zussen? Nee, nee, nee. Dus, ik heb nog elf broers en zusters. Hmm, elf. Uh, we zouden met z'n dertiende kunnen zijn, waarvan er dus twee overleden is. En een hmm. zusje toen ik dus, um, even denken, ik was 25 ging trouwen. Zij was al getrouwd en uh, ze kreeg leukemie bij het jo. tweede kindje.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 En dan gingen jullie gewoon met het hele gezin, met alle kinderen, ja. netjes aangekleed Kleuren, in die tijd? Kleding, dan ook, ja, we ja. was dus moeder al bezig met schoenen poetsen. We uh, ja. moesten ja. ook allemaal meehelpen. Maar alles lag klaar. En dus, uh, nou, mijn moeder vond het wel heerlijk. Soms ging ze mee, soms ging ze niet mee. Had ze even een beetje rust. Maar het hele twaalf zaten zat in, <laughs> in de bank. En ja. dat moest je ook voor betalen, hè? Oh, oh ja, je dan ja. een eigen bank. Mijn een eigen gezinsbank. Bank. Ja. Zo, dat toch dat allemaal bestond. Toen. Ja, zeker. En hoe heb je dat zelf ervaren, dan uh, je geloofsleven persoonlijk? Ja, ik was altijd een vrolijk kind. Ja. Ik, ik ben, ben een, een altijd een vrolijk geweest en ik groeide op. En op een gegeven moment, ja, dan, dan kom je op een leeftijd, dan krijg je verkering. Een paar vriendjes gehad, echt vriendjes. Maar dan ontmoet je je eigen man.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 Nou, op een gegeven moment dan gaat het allemaal anders. Dan gaan ze niet meer mee. En uh, mijn man had geen werk. En had een longoperatie, Een hartoperatie. Een blinde Een gal. En, dus het was best heel zwaar. En maar je gaat door. He? Je gaat gewoon maar door, door. En um, ja, dat wordt op een gegeven moment te veel. Ja. Toen stort ik eigenlijk een beetje in. Mm -hmm. Hoe oud was je toen? En, dat toen was gebeurde? Uh, nou, eens kijken hoor. Even denken. Ik ben nu 70. Ik denk in. Het is een, 85 ben ik tot geloof gekomen. Ik denk, ja, zo'n 83 was dat, hoe oud zou ik dan geweest zijn. Ik ben ik nu 73, ja. 74. Ja, dan was je nog dus, in de bloei van je leven? Ja, al, ik was al jong. Maar, je had uh, al jonge kinderen thuis. Ja, ja. Het ging thuis dus minder makkelijk allemaal. Het was, ja, Ze gingen allemaal een andere weg. en Niet de weg die ik dacht dat ze gaan moesten. Ja. Hè, netjes meegaan naar de kerk en zo. En hoe ben je door die periode heen gekomen? Um,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 Toen begreep je dat? Ja, dat ik bij het volk Israël mag horen nu. Ja, ja. Nu ik dat geloof ik staat van. In Romeinen ook, hè? Romeinen 12, 13, dacht ik. Ja. Van dat we erbij gekomen zijn, bij het volk. Geënt, ja, het geënt worden. Rends, op de olijfboom, ja. ja. wijnstok heet ja. het dan ja. Ik. Ja. ja, dat was ja, heel wonderlijk. Is mooi. Ja. Dus dat ontdekte je. Dat ja. wordt in de kerk misschien niet zo duidelijk gezegd in die tijd. Ik denk van. het niet, ik denk het niet. Ofwel. Ja. Mijn oren waren niet genoeg open, ik weet het niet, maar in ieder geval, toen ja. begreep ik het.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 splendor of the king clothed in majesty let all the earth rejoice let all the earth rejoice he wraps himself in light and darkness tries to hide trembles at his voice trembles at his voice how great How great is our God Sing with me how great is our God and don't you we'll see how great how great is our God Dit is CVM Santvoort het programma het laatste uur met Henny van Petergram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 Ja, ja want dat is ook gebeurd. Ja. Dat is alleen, want dat kwam dus blijkbaar niet in de gereformeerde nee. kerk waar je toen zat. Dat, dat deden ze niet, de volwassen dopen bedoel je. Ja, gelijk. precies. Want ja. je was als baby waarschijnlijk gedoopt thuis. Ja. In het grote gezin thuis in Katwijk. Ja, he. allemaal, ja.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 En het was net of... De helgheid was zo zwaar. Die, ik dacht, ik ga weer onder. Het feest was zo duidelijk aanwezig hè, ja. bij dat moment. Ja, ja. ja. en mijn mama was erbij. En die, ja, die was echt onder de indruk. En of de liederen ja. die gezongen worden. Oh, het was toch heerlijk. Ja, dus het was een bijzondere ja. gebeurtenis voor jou. Ja, ik, ik was daar er heel erg gelukkig. En ik dacht van, dit is het. Ja. En toen zijn we dus ook een heel tijdje daar in die gemeente gebleven. Ja. En toen later wilden de kinderen naar...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 Ja, iedereen is anders. Ja. De een doet dat met woorden, de ander met uh, misschien daden of dingen ja. doen voor de buren of ja. de kennissen. En jij houdt van praten en je wist dat ja. mannen contact te leggen heerlijk, met de mensen. Ja, heerlijk. Ja, ja. ja dat, uh, dat was geen moeite van mij. Ik deed het graag. Ja, en uh, bestaat dat zoiets nog steeds, dat IKES ja, in de kerkelijke uh, samenwerking? Ja, maar daar dus kun je alleen moeilijk mensen van krijgen. Ja. Ik ben toen gestopt omdat ik ook, uh, ja, je wordt wat ouder. Uh.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 en daar is dan ook een groep interkerkelijk, dus mensen van alle kerken, die daar dan evangeliseren. Hè? Ja, het is ook een open bekend. huis, hè? Ook is het half. Ja, is ongelooflijk veel. Ja, dat is ook heel leuk. Ja, mooi. voedselbank, kleding en, en er komen van allerlei soorten mensen uit allerlei ja, landen. Dat is ook een dat. hele leuke gemeente, ja. ja.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 ja, je, je, ja, hoe ging het precies? Je gaat dus een avond daar naartoe en een, een zaterdag de hele dag. En dan ben je met elkaar de, de Bijbel aan het bestuderen. Me ja, dus als je dingen niet begreep, kon je vragen stellen. We kregen ook een boek en dan uh, leerde je stille tijd te houden, wat ik ook helemaal nooit gewend was. Wat is stille tijd? Stille tijd. Uh, nou ja, echt tijd nemen om, om uh, je te richten bij, naar God toe. En, um, en te leren luisteren naar hem. Dat was oh. ook moeilijk. Zeker voor mij. Leren <laughs> luisteren. <praatgraad>, <laughs> ja. En um, je praat graag, hè? Eerst ging je dan... De, s morgens, uh, al vroeg stond ik op. Dat was, ik werd gewoon wakker gemaakt. Uh, het was een uur, zes, vijf uur soms. En dan stond ik op. En, maar ik rookte nog een sigaretje. Ja. En dan was mijn stille tijd mijn sigaretje. Mijn kopje koffie en mijn bijbel. Ja. En ik wist dat dat niet goed was. Dus er was ook een strijd. Ja. Maar ik ben op een wonderlijke manier van die sigaretten afgekomen. Dat is echt een heel wonder gebeurd. Dus dat, dat doe ik niet meer. Maar... Um Even nou, ja, over de Bijbelschool. Wat voor vakken had je dan bijvoorbeeld? Want er kwamen ook leraren iets vertellen over een onderwerp Ja, nou, de vakken waren meer dus uh, het volgen van Jezus. Daar ging het echt hoofdzakelijk om. Ja. Uh, uh, nou, echt leren je steltijd te houden. Teksten in het, te memoriseren in je hoofd. Uh, stukken echt uit de Bijbel lezen. Zelfs helemaal overschrijven weer opnieuw. Dat je er dus echt heel duidelijk mee bezig was. Ja, waar is dat belangrijk voor? Om het uit je hoofd te leren...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 Ja. Dus je hebt veel geleerd in die twee jaar. Je hebt ook heel een scriptie veel. geschreven. Heel veel. Ook discipelschapsschool hebben we gedaan nog twee jaar. Ook oh, ook, ja. Jezus volgen, dat, dat uh, was ook heel fijn om te doen. En, en dat heb ik dan ook weer in de praktijk gebracht. Ja. Ja, ja want het discipelschapcursus, dat betekent dus het, het leren volgen van Jezus. Als discipel, volgeling van Jezus. Ja, ja. ja. En wat, wat je dan doet. ja.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 Bezig zijn van waar de mensen mee zijn. Mee, ja, gewoon ja, klaarstaan ook voor, voor, voor, voor je buurvrouw als er, als er problemen zijn. Ja. Eh, iets, iets bij de zieke brengen, bij de zieke opzoeken. Er is zoveel te doen. Ik begrijp ook niet dat mensen zeggen: ik verveel me. Gewoon, ja, ja, mensen zijn niet het eenzaam. Eens doen. Ja, ja, zeker. <laughs> zeker weten. Nou, zo ben je ook bezig met het Israël Productencentrum. Je hebt een aantal producten in huis. Je had zelfs een speciale kamer ingericht, denk ik. Ja, he? ik heb een, Als een uh, soort winkeltje. Ja, heel zo Een Leuk zitje, en dan uh, oh. hebben we koffie en thee en noem maar op. In het begin stond ik een heleboel in de huiskamer mm. uit. En dat uh, was een hele heel, heel, heel groot werk. Want dan moest je altijd naar beneden schouwen en zo. En, en een hele kamer.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 De avondmaals voor mij, dat heet kir kiris, Kills, hè ja. ja, dat is hele lekkere uh, wijn. Hele lekkere wijn voor het avondmaal. Extra mm. zoet. Ja. Ja, dat is onze favoriet in Zandvoort antwoord. <laughs> ja. Maar er zijn heel veel leuke producten. En ook als cadeautjes, hè? Heel, heel, heel gezellig, het is kopen. altijd heel leuk, ja. En ja. waar gaat de opbrengst van de Israël-producten naartoe? Nou, dat gaat uiteindelijk naar, allemaal naar Israël. Uh, die, die willen we dus helpen, want ze hebben het natuurlijk vaak moeilijk met allerlei ja. dingen. Ze het, het is op heel erg zwaar in Israël. Mm -hmm. Die aan uh, weer uh, nou, met raketten bezig en... Uh, Laatst weer een gezin die in bed gewoon in stukken gesneden zijn. Ja, er gebeuren vreselijke dingen. Dus wij willen ook die kleine bedrijfjes helpen. Zelf, ja, want het zelf zijn producten, producten die dus kleine bedrijfjes uh, hebben gemaakt in Israël. In Israël, komt allemaal op worden in. vanuit Israël, al die producten worden naar Nederland gestuurd. En ze maken daar zelf dus die wijn en die jam. Ja. En al die spullen die, uh, die daar geproduceerd worden, die brengen ze naar... Is naar we gaan naar Nijkerk. De, oh, naar Nijkerk. Ja, oh, ja, daar komt alles dus uh, aan. En dan kunnen we dat vanuit Haarlem en vanuit andere plaatsen bestellen uit Nijkerk. Okay. Uh, dan, je, dan krijg je allemaal in bruikleen. Mm. En als je het verkocht hebt, nou, dan wordt er rekening gestuurd naar uh, Nijkerk. Ja, oké, okay, dus zo gaat dat. Mm. En uh, jullie komen ook regelmatig bij elkaar misschien? als? Uh... Ja, er zijn dus 200 consulenten in Nederland. 200 consulenten? 200 overal gedaan.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 Eten dus ja, ja. Lukt, doen ze het. Um, ja, dat is altijd heel erg gezellig. Mm. Dan worden de nieuwe producten weer uitgestald. En deze mensen die werken dan door heel Nederland zijn vooral vrouwen, misschien? Uh, nee, ook mannen oh, en echtparen. Ja, ja. ja, dat is heel fijn als je dus samen bent. Ik heb ook een vriendin die helpt me dan wel als ik ja. als alles uitgestald heb, dan komt ze me ook even mm -hmm. dus te helpen. En uh, nou, We hebben ook overal parties gegeven. Ja, want je gaat ook door heel uh, Nederland ja, de, of in de, de buurt van Haarlem misschien. De omgeving Haarlem. Waar je uitgenodigd wordt, kan je zeg maar een stans met deze producten ja. uh, neerzetten. Ja, ook in de BAVO, wanneer er een concert geweest oh, hebben we ja. daar gestaan. Bij ons in ja. de kerk hebben we, de, uh, hebben we daar gestaan met een tafel, met een concert.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 dit hoort, ja. Dus dan kan, kunnen ze misschien jou bellen ja. uh, als contactpersoon voor het IPC, jouw telefoonnummer kan je dat nog een keer noemen, dan kunnen ze jou Ja, bellen. dat zou heel mooi zijn, uh, 023-5285-237. Dat nummer is dus voor als je ook consulenten zou willen worden voor het ICEL Productencentrum, daar kan Kobi u dan overal alles over vertellen. Ich auch denke du weißt es schon hm. was ich auch fühle du wirst verstehen und ich danke Dat is zo bedankt over deze informatie van het ISRO productencentrum. Jij bent ook nog heel actief in de vrouwengroep van ACLO. Ja, dat kwam ik ook op een gegeven moment terecht. Ja, hoe ging dat dan? Dat was ongeveer in 87, denk. En via, via iemand, ja, daar komt dan weer op je weg, die vroeg of ik ook in het bestuur wilde komen van ACLO. Dat was toen op de Raaks. En wat houdt ACLO in?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 Laatste donderdagochtend van de maand, hè? Uh, de de vierde. laatste donderdag, ja. ja. In de kerk van de Nazarener in Haarlem. Ja. Dus op de hoek Randweg, Zeilstraat. Mm -hmm. En dan komen mensen daar bij elkaar. Om kwart over negen is er uh, dus koffie. koffie in ja. half tien start het gebeuren. En het is echt leuk om eens mee te gaan. Ook als je niet in een kerk komt, ben je altijd welkom ja. om eens mee te gaan. Ja. En uh, mee te doen daarmee. En er zijn altijd hele leuke sprekers met interessante onderwerpen. Mm. Koffie, thee, limonade. En er is ook vaak een steentje met allerlei leuke producten ja. te koop. Soms staat ook het IPC er wel ja, eens. Is dat is, al ja. producten, zag ik? Ja. Dus het is leuk om te weten. Hm. En uh, gebeurt er ook nog iets landelijk of internationaal binnen die groep? Wat ze uh, Zoiets doen? Ja, ze hebben dus uh, zo'n paar keer in het jaar. Daar komen dus alle uh, bestuursleden, zal ik zeggen, die in het ook zitten. Die komen bij elkaar. Dus nu in Ede, geloof ik. En uh, dat is een hele dag en dat is het ook weer een soort studie uh, mm -hmm. waar je ook weer veel leert en de, de elkaar bemoedigt en uh, ja, bid voor elkaar, veel zingen, muziek, eten met elkaar. Dat ja, is twee het is kerkers. heel gezellig. Ja. ja, heel gezellig. Ik hoorde ook vrouwen die gaan ja, wel yes. eens, uh, ook naar Amerika of naar een ander land, ze bemoedigen naar Polen bijvoorbeeld met een ja. groepje. Ja stel nu binnen Israël. Ja, ja, ja. Zo. zou ik best mee willen. Ja, dat is bijzonder, hè? Dat ze, ja. ze reizen dus ook naar bepaalde ja. soort, ja, hoe noemen ze dat landen waar, waar ze dan contact mee hebben, noemen ze dat speciale vriendschapslanden. Ja. En voor Haarlem is dat geloof ik ook Polen ja. en een aantal Oostbloklanden. En Israël ook. Ja. En, Israël ook. Ja. en die landen bezoeken ze dan vaak ook met gebedsteams ja. of met hulpverleningsteams, of, of, of ze brengen doen. iets, uh, ze, ze maken iets met dat soort dingen, hè? Ja. En dan zijn ze dan één of twee weken, en dan kunnen mensen ook altijd mee, hè? Ja, is aan te raden. Ja, dat, ja. <laughs> jij bent daar ook een keer mee geweest, zoiets? Uh, niet, nee, ik ben met de, met voor Israël geweest. Oh Want ja. dan Gaan we dus ja. met alle consulenten, gaan we dus daar naartoe? Oh, dat is. En dan ja. gaan we ook al die bedrijfjes gaan we bemoedigen. Die zijn heel blij als we komen, natuurlijk. Ja. ja. Oh, dus de consulenten gaan ook daar weer heen. Dat die gaan daar ook leuk. heen met elkaar, ja. Ja. ja.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 Voor meer informatie over het huis van gebed kunt u kijken op de website www.gebedsandvoort.nl. Ik herhaal www.gebedsandvoort.nl. Daar staan allemaal leuke links, maar ook filmpjes en uh, allerlei ander materiaal om te bekijken, te lezen en te zien. Ook uh, alle radioprogramma's kunt u daar op terugluisteren als u een programma gemist uh, zou hebben. Ik wens u nog een goede avond. say hey.